Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. Het lijkt erop dat alle Nederlanders aan boord van het gekapseisde Italiaanse cruiseschip ongedeerd zijn. 26 Nederlandse passagiers hebben contact gehad met hun reisorganisatie en komen vandaag of morgen naar huis. Bij het ongeluk met het cruiseschip zijn zeker drie mensen omgekomen. Er zijn tientallen vermisten. Aan boord waren ruim 4000 opvarende. Reddingswerkers doorzoeken het schip om te kijken of er nog mensen zijn achtergebleven. Het 300 meter lange schip liep gisteravond bij het eiland Giglio voor de kust van Toscana op de rotsen. In de romp ontstond een scheur van tientallen meters. Volgens passagiers verliep de redding chaotisch. Het schip maakte zoveel slag zij dat veel reddingsboten onbruikbaar waren. Sommige passagiers sprongen in paniek in zee.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 Syrië. De emir heeft in het Midden-Oosten invloed, mede door de Arabische nieuwszender Al Jazeera, die hij 15 jaar geleden oprichtte. Het weer, afwisselend zon en wolken, en bij een temperatuur rond 7 graden, vannacht bij opklaringen ligt de vorst, morgen vooral in het zuiden zon, het wordt dan tussen de 3 en 6 graden. Dit was het. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.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 Gaan we eens even opzoeken Kijken of we die hebben in de archieven van CFM Eerst Alison Moyet voor je Town! Het ritme van Zandvoort ook op TV. TV. Zie Text TV op kanaal 45. En kijk je digitaal, dan ga je gewoon even naar kanaal 40 toe.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 Lekker hè, die zonnige klank op de zaterdagmiddag bij CFM.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 Dreams, but you still be my star, baby. 'Cause in the dark you can't see shiny cars, and that's when I need you there. With you, I'll always yeah. share? Ik zag jou helemaal verbaasd kijken... toen ik deze plaat opzette van de Beatles en Lady ja. B. Ja, toevallig hou ik ook wel van de muziek van de Beatles. Oké. Okay, Vind nee. ik wel leuk. Hier de dan. Lady B lekker op de zaterdagmiddag bij CFM. Lokale omroep, CFM Sanford, 24 uur per dag bij je. En leuk dat jullie allemaal luisteren trouwens. Toch? Ja, goed. Wij trouwens, wij proberen uh, uh, Joop van Nessen in de Korverhal te bereiken. Maar, uh, Die is dat... even niet thuis. Die is even niet te bereiken. Dus ik zal het even met een stukje redactionele tekst doen. Want vandaag is de Corver Sporthal weer het toneel van het traditioneel. Nationale schoolbasketbaltoernooi voor de Zandvoortse basisscholen. Vanaf vanmorgen 10 uur zijn de leerlingen van groepen 8 van de basisscholen bij zowel de meisjes als bij de jongens voor de eer.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 in Zandvoort. En dat is altijd heel gezellig dus heeft ja. u niks te doen? Ga er gewoon even even heen. Ja, doen. Doen gewoon en uh, mochten u Joop van Es nog kunnen bereiken in de loop van deze uitzending, komen wij er uiteraard Daars. nog even op terug. op terug. Hier is Andrew Gold en Never Let A Slip Away. Love okay.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 Bokaal. Gaan we door naar uh, 20 januari, Jazzcafé Saskia La Rode gast in het Café Oomsteen. Dat begint om 9 uur. U kent het kleine gezellige kroegje wel aan de Zeestraat. En ik uh, moet zeggen, zij hebben ook altijd een perfecte jazzagenda hebben.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 Per persoon. Houdt u van spelletjes, dan is dit een hartstikke leuke avond. Uh, de pop, pop, pop quiz in Café Koper op 20 januari. Gaan we door naar 22 januari. En dan hebben we het over het uh, openingsconcert van Classic Concerts uh, Zandvoort. En daar uh, geven acte de présence het Heemsteeds Filharmonisch Orkest. onder leiding van Dick Verhoef en uh, uh, Anton Weren, uh, solist op de trompet. en Saskia Eigenhuis uh, Zang. Uitgevoerd worden onder andere werken van. nou komt die Dimitri Stojstro. Tajowski, hey, okay. ook in één keer goed. Hans Rot, Alexander, uh, dan gaat die mis. Arud Jan-Jan. Astor Piazzola, ook een bekende naam. En uiteraard George Bizet. Uh, het begint om 3 uur op de 22e in de protestantse kerk aan het kerkplein te Zandvoort. En toegang bedraagt vijf euro. Kijken we ook alweer even vooruit naar Raadje Plaatje. Ook een jaar terugkeer. Ja, we dagen uit. jullie uit. Dus in pas Café 4. Ja, ja. Dus hier Zandvoort uh, daagt u uit. Om uh, uh, juist do door snel en ja, veel kennis van muziek te hebben, uh, ons team te gaan verslaan. En wel in Café 4. En dat is op Zaterdag 28 januari om 8 uur. Een team bestaande uit maximaal 4 personen. Inschrijven aan de bar. Haltestraat 32 Zandvoort, www.café4.nl. Wie durft ZFM te verslaan? Nou, we zijn heel erg benieuwd, robert Heb jij een team al rond? Tuurlijk, al lang, al, oh, lang. al lang. En die is sterk, joh, dat team. Oké, okay, uh, okay, nou, je, je, 28, zegt uh, natuurlijk, uh, niks, je zegt natuurlijk nog Nee, niks. helemaal niks. Dus 28 januari, iedereen kan zich uh, inschrijven aan de bar bij uh, Café 4. En niet bij CFM. Ik las het vandaag op tekstTV aan de bar bij CFM. Ik denk nou, ik, ik zoek hier naar een bar geen bar te vinden. Nou, daar moet je dus voor zijn bij Café Vier. We hebben weer muziek voor je. Hier is Lana Del Rey. Do you? De Salvox Radio hoor je Soft en Tinted Love. Nou nog steeds geen verbinding met uh, de koor vooral, hè. Een beetje... nee.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 Zo'n blokje met uh, oude platen als eerst uit 74 Spooky en Sue op verzoek gedraaid. door the swinging on the star, gevolgd door deze van uh, The Three Degrees en The Dirty Old Men. En dan gaan we snel over naar Jan Ja, we hebben hem nu toch, dus daar gaan we van genieten. Joop, uh, goedemiddag. goedemiddag zo uh, en uit de uh, uh, luisterers. Ja, we zitten in de sporthal. Want de uh, we hebben vandaag het jaarlijkse schoolbasispantinnoo voor de groep 8 van onze basisscholen. We hebben in principe 7 scholen, doen er maar 6 mee, want de school die heeft geen team. Die kunnen nog geen team maken. En daarbij komt nog dat de oranje naast zoveel meisjes zat in groep 8, dat ze 2 teams zelfs hebben ingeschreven. Dus met 7 meisjes en 6 jongens teams zijn we nog bezig en het riep aardig heeft op. Want we spreken nu over tien voor vier. En dan is het over een uur dus dat gelopen alweer. En uh, het, het, het rare is, normaal gesproken kan ik rond deze tijd inschatten die de kampioenen gaan worden. En ik heb geen flauw idee dan. Nou. Het is zo spannend. Zit allemaal dicht bij elkaar, Joop? Ja, heel erg dicht. En bij de meisjes zijn er drie teams, die hebben alles gewonnen. Er Moeten nog twee spelen. Uh, dus er, er zou op een gegeven moment een, een, een winnaar en een verlieser moeten komen... ...en dan kan je pas zeggen, nou die wordt kampioen. Maar heel verrassend begon de Duinroos Meisjes ontzettend goed aan het toernooi. Uh, de eerste dus wedstrijd ze met 40-4 en de tweede met 32-8. En daarna kregen ze helaas voor hun uh, met 8-6 klop van de Maria School. Maar die had ook alweer verloren. En de oranje Nassau school die heeft uh, ook alweer iets verloren. Dus laat ik het zo zeggen, dus er zijn drie teams gedaan, allemaal een keer verloren. En dat is dus spannend. Bij de jongens is het ook spannend. Uh, we praten dan met name over uh, uh, de uh, schapschool de Orange National en de School En dat is ook wel logisch. Dat zijn teams die worden getraind door oud basketballers uh, leden van de Lions. En dan hebben ze dan een kind op school. zoals nu bij, bij de bij de Marinierschool, is Jack Hog. Die uh, doet dat al jaren. zijn kinderen zijn op een school of mij, blijft ze gewoon in zitten voor het bascholteam, voor de School Maar ja, dat is ook afhankelijk natuurlijk van dus aardacht heeft het materiaal wat hij heeft om mee te kunnen spelen en het, eh, ja, het, het is een kwestie van trainen natuurlijk waar we ook een beetje gevoel voor hebben en dat eh, het gaat redelijk goed en nogmaals, ik kan dus niet inschatten wie er nu kampioen gaat worden, dus, het is ongekend ik, ik, ik heb het ik zit er nog nooit gehad ik zet er gewoon een poosje bij en meestal zo rond een uur of half vier, vier uur daar moet je normaal kunnen zien wie de kampioen wordt maar ik weet het niet en ook geen indicatie wie de, de beter uh, gaat winnen mocht dat de School over ons zijn dan mogen ze hem houden en dan hebben ze hem drie keer achter elkaar gewonnen. En eh, ja, als het anders is, dan telden ze twee ze keer achter elkaar natuurlijk niet meer. Dan moeten ze volgend jaar weer opnieuw beginnen. Ja, ik, ik zou het wel leuk vinden, want het is pas de tweede beker die werken. En voor mij mag wel een tientje weg hoor. Dat wil een nieuwe kopen. Dan hebben we ook nog van de Sportraad een uh, mooie prijs gekregen. Voor zowel jongens als meisjes voor het sportiefste team. De die geven cijfers voor uh, sportiviteit. En die worden het einde van de dag bij elkaar opgeteld. En degene met de meeste aantal punten de sportraad. Uh, dat doen ze overigens ook bij de andere schoolwedstrijden... Uh, ...van de handbal en van uh, voetbal. Dan doen ze dat ook en geven ze een sportiviteitsprijs. Oké, okay, Joop uh, even... Ik nog zullen even... zijn ook ...want de Oké, ja, ga er uh, even een vraag van... Uh, ...wie doet de jaarlijkse organisatie... ...van dit uh, geweldige schoolbasketbaltoernooi? Er is in handen van de Lions en dan doen we specifiek dan een uh, en uh, moi, die bezigen uh, ons daarmee. En dat, uh, dat doen we al jaren achter elkaar zo. We hebben een draaiboek voor allerlei aantallen teams die mogelijk zijn. En dat is gewoon even elke keer uit de computer trekken en dan, uh, dan draait dat weer. Dan hebben we er ook nog uh, uiteraard arbiters voor nodig. En uh, We mogen ons verheugen dat er dit jaar, daar ben ik heel blij om, uh, Eens kijken uh, zes 6 uh, of zeven. Jeugdige basketballers van de Lions, onder 14 jongens en onder 16 meisjes, die hebben ze aangemeld om te gaan arbitreren. Hebben ze nooit leuk gedaan, maar dit is juist een mooie gelegenheid voor ze om het te leren. Dan worden ze ingedeeld met een ervaren schrijfstukken. En dan wordt er een beetje geëvalueerd als het is afgelopen. En daar ben ik ontzettend blij mee. De auditors, is, bij elke sport is dat een kring. En ik, ik mag echt blij zijn dat we 6 of 7 van die jongen, knullen en meiden hebben die dat uh, op zich willen nemen. Dus complimenten die kant op in ieder geval. Goed, hoe laat zouden we je ook nog kunnen bellen voor de uitslag ongeveer, Joop? Nou, de laatste wedstrijd is rond 10 afgelopen. Oeh, nou dan vraag ik even aan de collega's van Entertainment for You of ze jou even na 5 uur nog even willen bellen. Vind je dat goed? Ja, dat is goed jongen. Oké, okay, dan kunnen ze dan de uitslag horen van het schoolbasketbaltoernooi. Ja. Geweldig, bedankt voor deze update. Graag gedaan. En we komen bij je terug. is goed. Oké, okay. Joop gaan we volgende week weer voetballen? Oké, okay, welke eerste wedstrijd hebben we, hebben we in het programma staan? We gaan om half uh, drie spelen thuis tegen TLB. Goed, dan spreken we elkaar sowieso weer. En uh, iets ja, ja. na vijf word je gebeld door de collega's van Entertainment for You voor de uitslag van het basketbaltoernooi Doe dat rond kwart over vijf. want uh, om vijf uur zijn we met die prijzenrijke bij hoort de telefoon echt niet. Oké, okay, doen we. Ja, gaan we doen. Tot kwart over vijf bij Entertainment for You. Dankjewel, Joop Fres, voor, voor je bijdrage van vandaag. En volgende week is hij er gelukkig weer. Dan begint het voetbal weer. En dan uh, zijn wij de van Salvo op zaterdag uiteraard bij. Het land van Duizend meningen. Het land van..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 Chef And Nemo Ja, die uh, Darlefferts uh, staat daar zo'n zo veld te gevaarlijk eigenlijk. En we hebben allerlei uh, trucken gaan uithalen. Weg met die dingen. Pap, pap, pap, pap. Aan het werk. Aan het werk. Door de Flatsma en Fontijn en uh, 15 miljoen mensen. Dat was wel weer het uh, ene laatste plaatje. Ja. Twee uur zit dan weer op. Maar er er nog... genoeg voor het derde uur. Nou, daarom. Dus genoeg reden om te blijven luisteren. Dus graag tot zometeen. Dan zijn we er weer. En hier is Adel en Chasing Pavements.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 Chasing pavements, even if it leads no